Jelle Visser met het NOS-journaal. Kamervoorzitter Bergkamp heeft maandag een gesprek met informateurs Remkes en Kolmees... over de duur van de formatie. Ze willen een zogenoemd tijdspad, maar de informateurs zeggen dat niet te kunnen geven. Volgens hen is dus niet te voorspellen hoe de formatie, die nu al 7,5 maand duurt, verder gaat. Bergkamp constateert dat steeds meer mensen ongeduldig worden. Ze hoopt in het gesprek toch een planning te krijgen over de komst van een nieuw kabinet. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zuid-Afrika heeft het ANC de slechtste uitslag ooit behaald. Voor het eerst haalde de regeringspartij geen meerderheid. Het ANC kwam niet verder dan 46% van de stemmen. De partij wordt al jaren geplaagd door corruptieschandalen... en wordt afgestraft voor de slechte basisvoorzieningen voor veel mensen. Dat betekent dat het ANC nu in veel steden een coalitie moet vormen met een kleinere partij. De carnavalsverenigingen in Noord- en Midden-Limburg hebben er begrip voor dat de 11e van de elfde volgende week niet doorgaat. De burgemeesters van de regio besloten vandaag dat de feestelijke aftrap van het carnavalseizoen wordt afgeblazen vanwege corona. De verenigingen zeggen te begrijpen dat de veiligheid voorop staat. Sommigen houden nog wel hoop voor carnaval zelf eind februari... In Zuid-Limburg en Brabant is nog geen besluit genomen over de elfde van de elfde. De carnavalsvereniging in Eindhoven is van plan het feest door te laten gaan. In Nederland melden zich steeds meer migranten die via de Wit-Rusland-route naar Europa zijn gekomen. Bij controles heeft de Marichousset 53 migranten aangetroffen die de route hebben gebruikt, meldt Nieuwzuur. Ze gaan via Wit-Rusland omdat president Lukashenko ze daartoe uitnodigt. Hij wil zo de Europese Unie dwarsbomen. Enkele migranten die Nieuwsuur sprak noemen de reis afschuwelijk... en zeggen dat ze doodsbang zijn geweest. Het weer, vooral in het westen vallen er buien... en het binnenland kan het mistig worden. De minima vannacht liggen tussen de 2 en 5 graden. Morgen af en toe zon, maar ook kans op een bui. Het wordt morgen een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.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 Ik zou eens moeten weten, maar jij bent druk met het geld van niemand anders geven. Hoe dan ook, ik vind je leuk. your love to hold down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 Ik heb voor al die tijd nog echt geen spijt. Wat zou je zeggen, wat zou je doen als ik dat weet?